Mariel Hageman met het NOS-journaal. Iran heeft er vrijgelaten. Een Eén van hen is Washington Post-journalist Jason Rezaian. Wie de andere drie zijn, is niet bekendgemaakt. De vrijlating is onderdeel van een gevangenenruil met de Amerikanen. Die staan op het punt om zeven Iranen eerst te laten gaan. De journalist Rezaian werd in 2014 gearresteerd. De ruil heeft te maken met het opheffen van internationale sancties tegen Iran. Die strafmaatregelen worden waarschijnlijk vandaag ingetrokken.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 Een man uit Os is opgepakt voor het bedreigen van tegenstanders van een asielzoekerscentrum in een naburige Hees. De verdachte van 19 deed dat volgens Omroep Rabond via Facebook. De politie kreeg melding van de bedreigingen. In Hees werden afgelopen week dode varkens neergelegd als protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen.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 In de Dakar Rally is Gerard de Roy winnaar geworden bij de Truckers. De Brabander won de Rally ook al in 2012. In de slotetappe naar het Argentijnse Rosario kwam de Roy niet in de problemen. De Dakar Rally verhuisde zeven jaar geleden om veiligheidsredenen naar Zuid-Amerika. Het weer, vanavond en vannacht, af en toe een bui met natte sneeuw of sneeuw. Het vrieslicht, waardoor het glad kan worden. Morgen geregeld zon. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. En na het weekend de temperaturen overdag rond het vriespunt en s'nachts een paar graden vorst. Dit was het NOE. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 muziek van uh, Leanna, Leona Filippo en uh, Cool You Be Love? En uh, ja, toen natuurlijk bekend geworden via de... Ja, hoe heet die show ook weer Volgens mij de Voice of Holland. Ik weet dat ook niet meer. Een van die shows in ieder geval. En uh, ja, ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van ZFM Entertainment voor Jubel op die 106.9. En uh, we gaan natuurlijk uh, nu beginnen met de, de drie -op rij van uh, Fred Heij. En uh, ja, dat gaan we gewoon doen. Het goede doel en...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 Love is a lie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 Zelf het waren toch lekkere nummers. Drie op rij van Fred Heij, dat waren ze dan. Nu, eh, tenminste, het goede doel. En alles geprobeerd. Daar hoorde u Chris Norman en Susie Quattro en stammelend in. En natuurlijk als laatste de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. En we gaan lekker verder met Maxi Priest en Wild World. You a love. Uit de jaren 80, YouTube was dit met Where the Streets Have No Name. Entertainment for You hier bij CWM Zandvoort 106.9. In de Ether en op de kabel 104.5. En we gaan verder met UB40 en Tears from My Eyes. Tears from my eyes. Sorry Weer, weer de topper van David Bowie en China Girl. Dat allemaal bij die 106.9 CFM Entertainer voor u Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, Debbie, die, uh, Debbie goedenavond. Jij, uh, jij wilde een plaatje horen. Jij had een berichtje gestuurd. Jij wilde een plaatje horen van Tino Martin. En uh, ja, ik heb er een genomen van Tino Martin. Eventjes liggen. Uh, toch zal ik altijd aan je denken. Nou, ik hoop dat die goed is.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 Stil. Alles is zo grauw en kiel Een traan die zegt dat ik je nooit vergeet Zal ik je nooit verliezen? Van wat jij In mijn hart zal ik een nood verliezen. Van wat jij gaat, dat raak ik nooit. Meer kwijt. Was die dan Tino Martin aangevraagd door Debbie uit Brunsum En toch zal ik altijd aan je denken, CFM Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. En we gaan verder met de Taylor Swift en Blank Space. You, where you Good for a weekend.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 And I'll write your name. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. my baby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 Hier bij, uh, bij CFM Zandvoort En dat allemaal met entertainend Voor uh, u tot klokjes van 7 uur En uh, je hoorde daarvoor uh, Voor deze natuurlijk Elvis Presley en Moody Blue Ja was het Blank Spaces uh, Van het uh, hele Swift En uh, wat gaan we doen doen doen doen doen doen Ja we gaan White Snake doen En uh, ja is this love Nou, en voor de rest gaat het wel met Noor. Me, Komt helemaal goed. ja dat waren ze dan White Snake en Is This Love ja u hoort het uh, we gaan er eigenlijk uh, een klein beetje een eind aan breiden of breien hoe je het zeggen wil ja ik zou in ieder geval uh, iedereen willen bedanken al uh, voor het luisteren en uh, ik ga zo nog een plaatje natuurlijk onze afsluiter dus bij deze iedereen bedankt. En uh, hopelijk uh, hoor ik u volgende week weer. Ik hoop dat u genoten hebt van alle muziek. En uh, ja, u kunt het gewoon uh, verzoekjes blijven aanvragen. gmail.com. En die, uh, ja, die kunnen gewoon uh, volgende week gedraaid gaan worden. Dus u kunt ze nu gewoon ook aanvragen. Morgen zijn Rob en, uh, en Albert-Jan er niet. Maar wel, Anders Zandbergen... die, die draait morgen... in plaats van Rob en Albert-Jan natuurlijk. Dus uh, ik zou zeggen... in ieder geval, uh, morgen weer lekker luisteren. En uh, ja, nu kunt u ook... Uh, lekker blijven luisteren natuurlijk. De Euro Breakdown... als het goed is met uh, de herhaling. Dus ik zou zeggen... hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgende week weer. Nee hey, groetjes. Bye-bye. Zwaai-zwaai. En uh, let op, hè als je nog de weg op moet vannacht. Ja, het kan eh, verraderlijk glad zijn hier en daar. Dus pas op! Het was weer een leuke avond. Ach, wat hadden we plezier. Het is dus er snel voorbij gevlogen door mijn aardere stroom nu bier. Maar de kastelijn wil sluiten. Maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De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 In mijn cafetje Ligt me nog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 Yeah